Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de klimaattop in Brazilië is het toch nog tot een akkoord gekomen. Eerder vanavond werd de slotbijeenkomst nog stilgelegd omdat Colombia bezwaren had. Dat land zei dat het geen akkoord kon sluiten waarin niets stond over steenkool, olie en gas. De fossiele brandstoffen die klimaatverandering grotendeels veroorzaken. Ook de EU lag om die reden eerder al dwars. In het akkoord staan met name afspraken over geld... voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De eigenaar van de Britse krant The Daily Mail neemt zijn concurrent The Telegraph over. Het mediabedrijf betaalt er omgerekend zo'n 570 miljoen euro voor. The Telegraph zou eerder al overgenomen worden door een andere partij... die banden had met Abu Dhabi en China... De Britse overheid hield dat toen tegen omdat gevreesd werd dat daardoor de onafhankelijkheid van de krant in gevaar zou komen. De Daily Mail en de Telegraph zijn allebei rechtse kranten. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen gepleegd op Gaza. Daarbij zijn zeker twintig doden gevallen. Israël claimt dat een gewapende terrorist de afgesproken gele lijn had overschreden. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël op 10 oktober... worden nog regelmatig gevechten en bombardementen op Gaza gemeld. Afgelopen woensdag werden nog 25 Palestijnen gedood. In de Franse stad Marseille hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht... om de 20-jarige Mehdi Qassasi te herdenken. Hij werd vorige week op klaarlichte dag doodgeschoten vanaf een scooter... volgens de politie waarschijnlijk door drugscriminelen. Een broer van Cassacy is een prominente activist... en strijdt al jaren tegen het aanhoudende drugsgeweld in Marseille... en bendes die jongeren inzetten voor liquidaties. De moord heeft in Frankrijk tot grote verontwaardiging geleid. De daders zijn nog niet opgepakt. Het weer. De bevolking neemt toe en in het westen is vannacht kans op natte sneeuw. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst droog, smiddags dan weer regen... en later in het noordoosten kans op sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM voor Zandvoort. Dat is niet helemaal waar, want je denkt... wat klinkt die Mick Boskamp nou ineens heel erg raar? Nou, Mick, die kon niet. En nu deemt de co-piloot het even over. Dus kortom, Jaap Koper is de inval Boskamp voor vanavond. En we trappen af met Bama's en Leave the Red. Wat het nou precies is, kan ik het beter overlaten aan ene Mick Boskamp. Maar ja, als hij er niet is, dan zal ik het er verder mee moeten doen. Uh, Mars Gun hoorde je, Leave the Rest. Wat is een beetje de karakter van dit programma? Uh, Mick, die uh, zit vaak op Spotify en luistert nogal exquise dingen af. Tenminste, zulke dingen die jij en ik bijna niet weten of niet kennen. En dat is dat hij dan op basis van het algoritme, dan krijgt hij dan. De nieuwe releases op de vrijdag voorafgaand aan dit programma binnen. En die deelt hij in dit programma. Dat is de reden waarom dat programma ooit is begonnen. En niet alleen dat. De aanleiding is ook dat hij op een gegeven moment stuitte op bijvoorbeeld Ollebroed. Nou, die zit er geloof ik nu nog niet uh, indirect in. Maar wat nog niet geweest is, kan nog komen. Uh, we trapten af met uh, Mama's Gun en the Dress. Dat uh, geeft toch een beetje het karakter waar Mick zijn uh, muzieksmaak ligt. Dat het is toch soul, funk en natuurlijk heel veel blazers... in het hele verhaal. En dat is toch wel duidelijk bij deze eerste track wel te horen. Um, de tweede van vanavond is Sola Rossa featuring Jordan Racquet en Bill de Sun. Boats to light, kennel dinner, hopeless ones grooving tonight, searching for the soul, but it's half full, she ages like she's wild, she's so masterful, let's take a long walk, all the way we'll go, boondocks in a stereo, half fitted with the velcro, she's riding around town, Again, i can't i the sun comes again i i wait the sun comes again i wait i the sun comes again. Changes spirit nice and warm. Would you please arrange this? Groove and hold the form. Cause this flow is dangerous. It's your moment, baby. It's your moment, baby. Let's take a long drive for the way we'll go. Ride fitted with the stereo, uh, girl fitted with the dress to go. Yeah, yeah, yeah. Oh, I'll wait, I'll the sun comes again. I wait, I'll the sun comes again. I'll wait, oh, I'll wait, the sun comes again. I'll, oh, I'll wait, I'll nummers achter elkaar. Sola Rosa met Jordan Roque en Till the Sun. En deze Cordy Wong, Nee, Cordy Wong. Moet het goed zeggen, want die, R, die zit er helemaal niet in. Ja, jaapkoper. koper. Uh, look at me. Uh, daar heb ik ook wel wat, wat over gevonden. Want voluit heet de goede man Cordy Juan Wong. En dat verraadt eigenlijk al dat het een beetje met een oosterse achtergrond is. Hij is geboren in Bath En dat is in New York in de Verenigde Staten. Maar wat doet hij eigenlijk allemaal? Uh, hij maakt alternatief in die jazz. Nou, dat heb je er wel een beetje eruit uh, kunnen horen. En hij was ooit eerder actief in de Fearless Flyers. Dus dat was een beetje, eigenlijk een beetje zijn muzikale doopcel in het kort. Weer verder, want we hebben natuurlijk uh, nog best een batterij aan muziek... die gedraaid kunnen worden in deze boskamp. Zonder boskamp, maar met een inval boskamp. En dat is deze man, Jaap Kover, hier achter de microfoon. And it is still Brother and Lemonade. Hey there. Let's take a walk along the shoreline. So fine. Let's go together. So Als je weer twee nummers achter elkaar hoort. Bill Brunner met Lemonade. Heel simpel gezegd. Het is eigenlijk als je goed naar de tekst luistert. Hoe hij ergens schijnbaar op een terras zit en geniet van een limonade. Of wat dan ook. Je waant je eigenlijk als het ware. Als je naar die trek ook zit te luisteren. Alsof je ook gewoon ergens op een zomerse plek zit. Tenminste in ieder geval waar de zon schijnt. En dat je dus dat drankje tot je neemt. Zo komt het bij mij in ieder geval over. Uh, daarachter hoorde je John Aram en Stuck on You. Maar dat is niet degene die je gehoord hebt op uh, dit nummer. Nee, dat is uh, iemand anders. En de naam van de dame luidt Sum Sumudu. Als ik het uh, wel heb en goed uitspreek. Uh, maar dat is uh, de zangeres die je duidelijk uh, hoort. En die John Aram is ook geen onbekende. Want die komt uit Nottingham en is al een tijdje actief. En heeft toch ook al een behoorlijke opleiding achter de rug... aan de Royal Academy of Music in Londen. En dat is een beetje zijn background... om het eventjes zo op deze manier te zeggen. Moonchild featuring Lella Holloway En Tell Him is het volgende werkje wat je hoort. Nou kom ik er eens even wel heel snel tussendoor... want het heeft ook een aanleiding... want die single die je net hebt uh, kunnen horen... is een hervertelling, een bitterzoete hervertelling... zoals ze hier staat... van een liefde die is verzuurd... en dat gebeurt op een stuiterende... drumzware groove en dromerige toetsen... waarbij... de leadzangeres en dat is Amber Navran... die vecht daartegen met alles wat zich in zich heeft... om de boel weer op orde te krijgen... En natuurlijk is ook de Soul sangres Lella Hathaway te horen. Er is trouwens nog meer te vinden van het tweetal Moonchild en Lella Hathaway. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een Tiny Desk concert van Moonchild. En ook een Tiny Desk concert van Lella Hathaway. Dus. En voor die mensen die daar heel erg uh, naar uitkijken, zou ik zeggen: zoek het even op YouTube op, want daar is denk ik wel het een en ander over te vinden. Uh, verder weer met Rolf Gum, featuring Cavalle en A Brighter Dream. I yeah. yeah. day hey. Alleen weet ik weer niet of uh, dit nou al gedraaid is... Uh, door vriend Mick Boskamp of niet. Dat weet ik dus niet. Uh, Simon Gray en The Second Movement, hoorde je. Uh, het is wel een episch nummer, moet ik je eerlijkheidshalve zeggen. Want het uh, duurt... nou, dik tien minuten, dat, uh, dat zeker. Uh, Ralph Gum was datgene wat je ervoor hoorde. Featuring Cavalier en A Brighter Dream... Het zijn eigenlijk ook de zaterdagen... dat Mick en ik even elkaar wat minder snel treffen in deze studio. En dat heeft ook een reden. Want vorige week had ik een popronde. Dit keer was Mick zelf even verhinderd. Volgende week zijn wij beiden verhinderd. Dat betekent niet dat er ook niks is. Nee, we proberen wel iets van muziek te laten horen tussen 8 en 9. Het zal dan een beetje op mijn bordje terechtkomen... als het gaat om een aan- en een afkondiging. Want... We zijn er beide niet, dus dan uh, laten we gewoon uh, heel non-stop uh, dat horen. Wat wij normaal op de zaterdag tussen 8 en 9 laten horen. Uh, een van de vaste bespelers in die uitzending van Boskamp. En ik ben vandaag de inval Boskamp. In dat geval, de co mag het overnemen. Um, Ole Boerut, uh, dat is een Noor en uh, die maakt ook hele leuke muziek. En dan sluiten we ook deze Boskamp van dacht ik 22 november mee af en dat nummer dat heet Put Your Money en het uh, eerstvolgende dat wij weer met z'n tweeën ergens uh, bij elkaar zitten dat is pas 13 december mensen, want 6 december ben ik er ook niet dag hoor